Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen en je gaat luisteren twee uur lang naar New Aids muziek. Lekkere muziek om bij weg te dromen, te ontspannen, te relaxen. En misschien zie je er zelfs wel healing music bij. In ieder geval, niet even. Wel om te relaxen. Nieuwe muziek van Asian Future. Uh, Matthew Montfort, hij is de componist. Dit nummer heet Hearing for the Wind. Veel luisterplezier. Share it out, spread it mo, dia mo,